10 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Leiders uit de hele wereld hebben Barack Obama gefeliciteerd... met zijn herverkiezing als president van de Verenigde Staten. Om kwart over vijf vanochtend werd duidelijk dat Obama was herkozen... en dat hij de benodigde 270 kiesmannen in de wacht had gesleept. De Britse premier Cameron twitterde dat hij er naar uitziet... om verder te samenwerken met, zoals hij het noemde, zijn vriend Obama... Ook kwamen er via Twitter felicitaties van de premier van Kenia, waar Obama's vader vandaan komt. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie feliciteerde Obama en benadrukte dat hij wil werken aan een nog betere relatie met de Amerikaanse president. Want die kan beter, zegt correspondent Tijn Sadeh. En niet één keer kwam Obama naar de hoofdkwartieren van de Europese Unie en de NAVO, trouwens, hier in uh, Brussel. Hij heeft wel veel kritiek geuit de laatste tijd op hoe Europa de schuldencrisis aanpakt. Allemaal veel te langzaam, vindt Obama. Je zou dus kunnen concluderen, Europa is wel heel duidelijk blij... met de herverkiezing van Obama. Maar ja, of dat vertrouwen, of die liefde nou echt wederzijds is... dat blijkt eigenlijk nog uit weinig. Ook de Israëlische premier Netanyahu feliciteerde Obama. Hij zei dat de strategische alliantie tussen de VS en Israël... sterker is dan ooit. En premier Rutte heeft Obama ook gefeliciteerd. En de hoop uitgesproken dat de uitstekende samenwerking... tussen Nederland en Amerika, die ook onder zijn presidentschap... Hier verder verdiept is dat zal worden voortgezet. En Rutte zei dat Obama waarschijnlijk in 2014 naar Nederland komt. In dat jaar is Nederland gastland van een topconferentie... om nucleair terrorisme wereldwijd te bestrijden. Die conferentie is een initiatief van Obama. Een Britse delegatie gaat rechtstreeks met het Syrische gewapende verzet in gesprek. De Britse premier Cameron heeft tijdens zijn bezoek aan het Midden-Oosten... zijn afschuw uitgesproken over de weerzinwekkende misdaden... die de troepen van de Syrische president Assad begaan tegen de bevolking. De Britse onderhandelaars willen de verdeelde Syrische oppositie... onder druk zetten om zich te verenigen. De gesprekken vinden plaats in Jordanië en Turkije. De Britse regering benadrukt dat er geen wapens geleverd worden aan de rebellen. En ook worden er geen militaire adviseurs gestuurd... Wel verhoogt Londen de humanitaire hulp aan de Syrische vluchtelingen. ING schrapt 2350 banen. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal. Bij de verzekeringstak verdwijnen 1350 banen. Bij de bankdivisie worden 1000 banen geschrapt. Hoeveel banen er in Nederland verdwijnen is onduidelijk. ING-topman Jan Homme noemt de reorganisatie een pijnlijke stap die genomen moet worden. Zeker ook omdat medewerkers de afgelopen tijd buitengewoon hard gewerkt hebben. Buitengewoon pijnlijk, maar we hebben geen keus om, om op de langere termijn de continuïteit te kunnen garanderen van die onderneming. En zelfstandig te kunnen zijn, hebben wij geen keus. ING boekt het afgelopen kwartaal 600 miljoen euro winst. En dat is minder dan de helft van een jaar geleden. Het weer nog bewolkt, hier en daar wat regen of motregen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon. En het wordt ongeveer 11 graden.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Frans Timmermans over de herverkiezing van Barack Obama. De Partij van de Arbeid leidt gezichtsverlies met extra bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking, zegt Jan Pronk. De horeca is in deze tijd het domein van pessimisten... met uitzondering van deze ondernemer uit Amsterdam. Ja, wij uh, zijn heel erg positief gestemd. Ondanks uh, de economische crisis. Uh, ja, we zitten gewoon positief in elkaar. En dat ochtendtumeur van Koos Post, maar het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het nog even spannend te worden, maar de resultaten waren aan het einde van de rit toch duidelijk. Barack Obama blijft president van de Verenigde Staten... en de traditie wil dat een president in zijn tweede termijn meer aandacht heeft voor de buitenlandse politiek. Dus dat is goed nieuws voor Frans Timmermans. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkerman. Want die hebt u namelijk ook altijd gehad, en nu zeker, want u bent de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... en u bent ook in het buitenland. Waar hangt u uit? Ik ben in Luxemburg vandaag. Uh, voor wat? Uh, voor een eerste ontmoeting met mijn Luxemburgse ambtgenoot Jean Asselborn. En uh, ik heb de ambitie om uh, de Benelux een flinke impuls te geven. En dat ga ik vandaag met hem bespreken. Wat zei u toen u uh, vanochtend om zes uur ongeveer hoorde dat Barack Obama uh, herkozen was? Ik vond het een, een, een mooie nacht. Ik heb uh, de halve nacht opgezeten om het uh, allemaal uh, te volgen. Dat, uh, het politieke dier in mij eisselt uh, uh, van mij. En ik, ik vond de, met name zijn uh, speech waarmee hij uh, uh, aangaf uh, weer door te gaan de komende jaren was uh, hartverwarmend en uh, emotioneel. Had u ook zo gereageerd als Mitt Romney het was geworden? <laughs> um, dat weet ik niet. Dat zullen we nooit weten, want hij is het uh, niet geworden. Maar... Uh, uh, iedereen die mij een beetje volgt, heeft de laatste jaren weet dat ik een uh, Obama-fan ben. Zeker. Uh, nou heeft de minister-president, geloof ik, zijn felicitaties al overgebracht. Doet de minister van Buitenlandse Zaken dat eigenlijk ook nog op eigen beweging, of niet? Oh, nee. Dat is, ik vind dat als de minister-president uh, dat zo uh, snel en, uh, en, en, en houdelijk zo sterk doet... Uh, dan kan ik me daar gewoon bij aansluiten. Dan hoef ik niet apart nog ja. Amerikanen te feliciteren. Dan nou, hadden we het eerder in deze uitzending al over de verschuiving in het Amerikaanse buitenlands beleid, Meer van Europa richting Azië. Um, en dat hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Uh, wat verwacht u van de nieuwe Amerikaanse regering met betrekking tot uw portefeuille? Nou ja, het is zoals u in uw inleiding al zei... het is altijd zo een de Amerikaanse president in zijn tweede en dus laatste termijn... heeft meer zijn handen vrij om actief te zijn in het buitenland... Um, en dat zal nu ook wel zo zijn. En ik neem aan dat de Amerikaanse president snel uh, zijn aandacht zal richten op het Midden-Oosten. Um, en zal proberen daar uh, behulpzaam te zijn bij het tot elkaar brengen van de Israëliërs en de Palestijnen. En dat is een hele goede zaak. En ik vind ook dat Europa hem uh, daarin uh, zo goed mogelijk moet steunen. Ja, ik geloof dat toen Mark Rutte bij me in het Oval Office zat, dat hij een uitnodiging uh, aan uh, Obama heeft gegeven om een keer naar Nederland te komen. En dat hij daar redelijk positief op heeft gereageerd. Daar speelt uw ministerie dan ook een uh, hoofdrol bij natuurlijk... bij het organiseren van zo'n reis is. Is daar al iets over bekend, dat u weet? Nee, daar is nog niets uh, over bekend. Uiteraard zou het uh, fantastisch zijn als uh, president Obama Nederland uh, zou aandoen... maar op dit moment is daar niets over bekend. Hillary Clinton heeft uh, bij mijn weten aangegeven... te willen stoppen als minister van Buitenlandse Zaken... Uh, om zich even een periode terug te trekken in ieder geval. Uh, wie zou u daar wensen? Ik heb geen wens, ik ben wel heel nieuwsgierig uh, wie uh, minister van Buitenlandse Zaken uh, wordt. Ik heb een aantal keren met uh, mevrouw Clinton uh, mogen spreken. Dat was ik ongelooflijk van, van onder de indruk. Uh, uh, en uh, ja, de Amerikanen hebben traditie om te komen met sterke ministers van Buitenlandse Zaken. En ik ben, ben heel nieuwsgierig en benieuwd. Vindt u het jammer dat ze ermee stopt eigenlijk? Uh, ja, ik vind het zelf wel jammer, omdat ik... Uh, uh, in, zoals ik zei een aantal keer met haar heb mogen spreken ook over het Midden-Oosten over de ontwikkeling in de Arabische wereld en uh, nou, ik was zeer onder de indruk van haar persoonlijkheid maar ook van haar inzet uh, en dat is jammer dat zo iemand uh, dan uh, stopt begrip, begrip heb ik er wel voor na al die slopende jaren in, in de Senaat en op het State Department en uh, ik twijfel er niet aan dat er weer een voortreffelijke opvolger klaarstaat goed, uh, dan nog even naar morgen bent u morgen weer in Nederland eigenlijk? Uh, ja, morgen ben ik in Nederland. Want uh, voor, voor zover ik weet hebben we morgen debat over de regeringsverklaring. Maar ik weet niet of zich daar ontwikkelingen hebben voorgedaan. Nou ja, er moeten cijfers komen. Die moeten vanmiddag om rond het middaguur moeten die er zijn. En die moeten dan voldoende zijn voor de Tweede Kamer... om het debat om de regeringsverklaring te laten doorgaan. Anders wordt het verschoven. Oké, okay, nou dat wacht ik dan even rustig af. Ja, ooit zo'n uh, moeilijke start meegemaakt eigenlijk in de politiek. Um, uh, ik heb geen last van een moeilijke start, uh, moet ik eerlijk zeggen. Uh, <laughs> maar het kabinet wel, toch, en, op deze manier? Nou, ik, ik vind niet. Ik, ik vind dat uh, uh, ik vind het, uh, als er vragen zijn van de Kamer, moet de Kamer uh, goed bediend worden. Ik ben zelf ruim 14 jaar, uh, 15 jaar politiek actief, waarvan 11 jaar uh, Kamerlid. Dus uh, de Kamer uh, verdient het om goed bediend te worden. En daar zal dit kabinet ook voor zorgen. Goed, Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken. Veel succes en plezier in Luxemburg vandaag. Dank u zeer. Dank voor uw tijd. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Ja, maar even bij het nederlands buitenlands beleid te blijven. Met een extra bezuiniging van 1 miljard euro aan ontwikkelingshulp... heeft de Partij van de Arbeid een kapitale blunder begaan. En de kans is groot dat de Partij van de Arbeid enorm gezichtsverlies gaat leiden... zegt partijprominent en oud-minister Jan Pronk. Meneer Pronk, goedemorgen. Goedemorgen. Uw partij heeft er toch prachtige dingen voor terug te krijgen... zoals uh, nivellering in de ziektekosten? Ja. Dat, uh, daar heeft men op ingezet. Maar het is natuurlijk een hele vreemde onderhandeling geweest. Het is een beetje een, uh, een, een kwartetspel geworden. Jij dit, ik dat. Ja, Vindt u de uitkomst, uh, wat betreft die ziektekosten trouwens... want daar is natuurlijk ontzettend veel gedoe over nu... Hè? die zorgpremie die, uh, waar dan die nivellering plaatsvindt... Vind, vindt u dat een goed idee? Ik ben een voorstander van een veel gelijkere inkomensverdeling in Nederland dan we nu hebben. Dus een voorstander van uh, nivellering. Maar dat moet lopen via het belastingssysteem. Waarbij uh, de belastingtarieven in overeenstemming worden gebracht uh, met die wens om tot meer gelijkheid te komen. En dus ook veel hogere inkomens uh, worden aangeslagen. Een meer gelijke inkomensverdeling proberen te bewerkstelligen via een differentiatie in de zorgpremies vind ik geen goed idee. Dus een gedrocht. Ja, ik vind het een tweede keus uh, en bovendien een tweede keus... die negatieve effecten heeft bijvoorbeeld op de, op de zorgvraag. Uh, de Partij van de Arbeid heeft hier ge hiervoor gekozen... mede omdat het natuurlijk onmogelijk was uh, vanwege dat kwartetspel... Uh, waarbij de VVD uh, de belastingtarieven omlaag wilde brengen... om iets van een meer gelijk uh, inkomensverdeling... via het belastingssysteem te bewerkstelligen. Dus het zijn twee beetje met elkaar zelf in strijd zijn de vormen van beleid. Hebt u kritiek ook op de snelheid? Ja, zeer zeker. Um, kijk, ik, ik zei net kwartetten. Uh, het is kwartetten met bravoure geweest. En onderhandelen is geen kwartetten, onderhandelen is schaken. En dat betekent dat je goed nadenkt over alle effecten... van de volgende stap die je zet... Uh, en dat je daar de tijd voor neemt... zodat je een resultaat hebt gezamenlijk... dat je ook helemaal gezamenlijk de beide partijen kunt dragen. Nu is het net alsof de ene partij voor een bepaald deel... van het regeringsbeleid extra verantwoordelijkheid gaat dragen... en de andere partij voor een ander deel. Dat is niet stabiel want je wil toch graag vier jaar zitten. En dat heeft Nederland ook nodig... Ja. om op langere termijn uit deze moeilijke financiële situatie te komen. Hoe groot is de kans dat het kabinet dan vier jaar zit... als die problemen zo groot zijn aan de stad? Ik geloof dat de kans nu kleiner is geworden... door de weeffout die nu aan het begin is ingebouwd. Ja. Het heeft enorm veel galazer bij de VVD opgeleverd. Verwacht u ook nog veel onrust in uw eigen partij? Ik, ik verwacht onrust... Uh, mede omdat natuurlijk de cijfers die naar buiten zijn gekomen en die dan weer niet kloppen... en er is heel erg veel uh, onrust over ontstaan... ook gevolgen zullen hebben voor een deel van de achterban van de Partij van de Arbeid. Dat is op zichzelf niet erg. Uh, velen in de Partij van de Arbeid zijn het natuurlijk eens... met de wenselijkheid van een meer gelijke inkomensverdeling. Uh, maar er wordt natuurlijk heel erg veel op elkaar gestapeld. Uh, en dat betekent dat mensen niet precies weten wat hen zal worden. Bovendien, kijk, als je werkelijk gaat bezuinigen. En dat is kennelijk nodig. Hoewel ik geen voorstander ben van grote bezuinigingen, omdat ik vind dat de Nederlandse economie uh, een belangrijke bijdrage zou moeten leveren aan de stimulering van de, van de Europese economie. Maar dat is een, een gepasseerd station. Maar als je werkelijk gaat bezuinigen, dan kun je de mensen alleen maar meekrijgen in die fundamentele bezuinigingen, wanneer ze weten dat er dan ook sterke schouders zijn die een zwaardere last dragen om te bezuinigen. En nu is deze nivelleringsoperatie in de ogen van, de publiek, van het publiek... een soort van... Ja, uh, speeltje geworden, ja. een doel in zichzelf. Oh. Een feestje volgens de partijvoorzitter. Ja, heel slecht begrip, uh, maar dat uh, kan dan maar worden weggestreept... tegen die domme opmerking van Rutte Vier een paar jaar geleden... toen hij zei dat er een mooi programma was... waarbij rechtse mensen hun vingers konden aflikken. Dus schrap dat maar tegen elkaar weg. Maar dat moet niet worden herhaald, dat soort opmerkingen. Nee. Uh, nivelleren is noodzakelijk, maar het is geen feest. Goed, uh, en u verwacht dus nog problemen uh, in uw eigen partij, zegt u? Ja, mede natuurlijk, om, om één belangrijke reden. Kijk, uh, dit... Dit voorstel gaat het niet halen in de Eerste Kamer. Bovendien krijg je andere partijen niet mee. De Partij van de Arbeid heeft links ook verder van zich vervreemd... Door helemaal niet met de rest van links te willen praten... en gelijk over te steken naar de VVD. Dus je krijgt andere partijen niet mee. Nog in de Tweede Kamer, nog in de Eerste Kamer. Helaas, want je hebt een heel breed draagvlak nodig. En dat betekent dat er dus een stap terug moet worden gezet. En dat betekent dus dat dit een soort van pirus-overwinning is geweest... voor de Partij van de Arbeid moet straks gaan inleveren. En dat gaat consequenties hebben natuurlijk voor de steun van de achterban van de Partij van de Arbeid voor datgene wat verworven is. Heronderhandelen dus? Ik, ik vrees uh, dat er moet worden heronderhandeld. Uh, zonder dat is er al gelijk een breuk. Uh, want je moet heronderhandelen om het hele plan door de Eerste Kamer te krijgen. En als ja. je het plan niet door de Eerste Kamer krijgt, dan is het natuurlijk nog erger. Want dan heeft de Partij van de Arbeid helemaal niks binnengehaald. Wat we in ieder geval niet hebben binnengehaald... is het instand houden van het uh, budget voor ontwikkelingshulp. Want er gaat 1 miljard af. Ja, en dat vind ik uh, diep en diep triest. Uh, kijk, als je moet bezuinigen in Nederland, dan moet je dat doen... Uh, binnen je eigen huishoudboekje. Uh, ontwikkelingshulp is een vorm van een internationale inkomensoverdracht... overeenkomstig een, een tarief, dat is afgesproken internationaal. En ook een, pers, een, een, een eigen huishouden in Nederland kan niet zeggen... we hebben dat nu even moeilijk en dan gaan we wat minder belasting betalen. Ja. Nederland kan ook niet zeggen, we hebben het nou wat moeilijker... daarom gaan we wat minder onze internationale verplichtingen nakomen. Maar dat gaat wel gebeuren. Ja... En dat zei ik, dat is triest, het is kwalijk. En ik, uh, ik schaam me eerlijk gezegd, uh, de Partij van de Arbeid was de partij... die de 0,7 heeft mogelijk gemaakt in 1975 onder het kabinet NL. Daarna is het door alle regeringen, ook wanneer dat uh, centrumrechtse regeringen... waren altijd gehandhaafd, als er discussie was, ging het altijd over de vraag... Uh, hoeveel meer dan 0,7% zou het mogen zijn. En nu is de juiste Partij van de Arbeid verantwoordelijk... voor het uh, naar beneden duiken, onder die uh, ondergrens. En uh, ik schaam me daar werkelijk voor. Ja, dus u vindt het een, uh, ook een, een, een, een regeerakkoord waar u zich voor schaamt daarmee? Dus. Dit vind ik een essentieel onderdeel. Ik, uh, ik, nou, ik zei net, dat is triest. Het geeft een heel slecht voorbeeld ook aan de andere landen. Omdat wanneer juist Nederland als eerste zo'n belangrijke stap... in negatieve richting uh, zet... Uh, dat gevolgen zal hebben ook voor de mogelijkheid van Nederland... om ja, een klein beetje de leiding te hernemen... in de discussie over de internationale samenwerking. Ja. U uh, overwogen om uw lidmaatschap op te zeggen? Of, nee, dat zal ik niet nee. doen. Dat nee. zal ik echt niet doen. Kijk, ik. ik ik sta in de traditie van uh, mensen die heel lang lid van de Partij van de Arbeid zijn geweest. Uh, ik vind dat als je het ergens niet mee eens bent, dan moet je dat van binnenuit uh, proberen te veranderen. Maar ik ben niet erg activistisch meer. Resumerend. U zegt, ik blijf lid van de Partij van de Arbeid. Het regeerakkoord is niet goed. Zeker die zorgparagraaf. Uh, uh, daar is verkeerd onderhandeld. Dat geeft gedoe. Het plan gaat het niet halen. En, op, uh, en dan krijgen we weer een heronderhandeling. En dat gaat gedoe geven in de Partij van de Arbeid. En u schaamt zich voor de bezuiniging op ontwikkelingshulp. Ja, dat is een aardige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 Ja, in de horecawereld is het tegenwoordig zoeken naar optimisme... maar optimisten zijn er nog wel. Deel 3 van de serie Crisis Horeca in een verslag van Marcel Dekker. Je hebt horeca die door de crisis over de kop gaat. Ja, ik ben daar heel nuchter in. Ik maak dan zelf de beslissing om te stoppen. En dan dan ja, lever je ook gewoon sleutels in. Je hebt horeca die met zijn voeten aan de rand van de afgrond staat. Ik zie heel veel uh, ondernemers die uh, als, als een konijntje in de koplamp uh, kijken van de auto die eraan komt. Je hebt horecaverenigingen die tegen beter weten in oeverloos opgewekt zijn over deze tijd. Ik zou je vertellen, die ondernemers in de horeca die gaan het verschil maken. Die kunnen tegen de uh, berg op, tegen de wind in kunnen ze een sprintje trekken op hun fietsje. En je hebt Jason Berg. Geboren in Amsterdam Oost. En Riyad Farad. Ook geboren in Amsterdam Oost. Twee jonge 30-plussers uit de hoofdstad die de crisis in het gezicht spugen. En hard bezig zijn met het opbouwen van een horeca imperium Een geheim. Je moet het leuk vinden om 80 uur te gaan werken. Om uh, op je vrije dag te gaan werken. Om uh, niet veel op vakantie te gaan. Niet heel veel van je familie en vrienden te zien. Nou, dat, niet dat, dat leuk vindt om ze niet te zien. Maar uh, weet je, dat hoort gewoon bij dit vak. En. Uh, ja, je moet er honderd procent gaan. En als je dat doet, dan, uh, ja, dan zijn, liggen er heel veel kansen, ook in de crisis. Wat hebben jullie allemaal? Uh, we hebben restaurant Kwaadvas in Amsterdam. Uh, café Maxwell op het Beukenplein. Kuiper, Linnéestraat. En onze jongste telg de Biertuin op de Linnéestraat in Amsterdam. Ja. Jullie kennen elkaar al heel lang, hè? Ja, we kennen elkaar vanaf ons 17e. Uh, zijn we bij elkaar uh, beland uh, in een café... Op de middenweg, dat heet Elsa's, dat is van onze kampioen. Dan zijn we ook begonnen met, uh, met de horeca. Als uh, spoeljongens achter de bar. En sindsdien zijn dat hoor je heel vaak trouwens dat je ja. in de spoelkeuken begint. Als je ja. in de horeca belandt. Ja. ja, Wij moesten dan achter de bar glazen spoelen. Omdat het er heel erg druk was altijd. En uh, sindsdien zijn we bevriend geraakt. En uh, we zijn nu zelfs kompions. Dus dat is wel heel erg leuk. Uiteindelijk een heleboel horecagelegenheden in Oost. Um, ja, Midden in de crisis toen al. Midden in de bankencrisis zo'n beetje. Um, en dan toch nog geld afhandig weten te maken van die banken om je horeca-imperium op te zetten. Hoe heb je dat gedaan? Nou, het was meer dat uh, toen we met Maxwell begonnen, dat we net nog voor de crisis uh, begonnen. Volgens mij. Dat was uh, in 2007. En uh, na aanleiding van die resultaten die we daar behaald hebben... had de bank dusdanig vertrouwen in ons om door te kunnen groeien. En uh, we hebben ook een heleboel gewoon zelf weten te doen... Door gewoon ook normaal te leven en ja, hard te werken en te sparen. En uh, op die manier uh, verder te groeien. Dan moet je ook veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat klopt. En in elkaar. En dat is het belangrijkste. We zijn eigenlijk zijn we een soort van met, uh, met z'n drieën met elkaar getrouwd. Want je hebt heel veel uh, ja, nauwe banden met elkaar. En dat, uh, dus vertrouwen in, je, in jezelf en in elkaar Dat is wel belangrijk. Ja, wij denken dat we. We hebben er natuurlijk wel ook over nagedacht. En je ligt er ook wel wakker van s'nachts. Uh, van hebben we de goede keus gemaakt. En het is niet van uh, altijd van, uh, nou dat gaat helemaal goed komen. Absoluut niet, je moet er wel goed over nadenken. Maar wij hebben het idee dat, uh, dat in Amsterdam-Oost nog redelijk een, een redelijk groot verzorgingsgebied is. Waardoor we uh, ons, ons biertje en ons, uh, ons bord eten nog niet met heel veel andere ondernemers hoeven te delen. In korte tijd vier zaken op poten gezet die, uh, dat moet het dan maar voor jullie aannemen, goed lopen. Want jullie zullen daar toch nooit eerlijk over zijn, toch? Nee, nou, we zijn er wel eerlijk over. Maar dat loopt goed, anders zou je het niet doen, toch? Ja, correct. En uh, jullie hebben ook beweerd dat jullie er ieder jaar wel een zaakje bij willen. Nou, als het op ons pad komt, wat ik al eerder zei, dan, uh, en, en het voelt goed, dan staan we daar wel open voor, ja. ja. Dat is toch gek, hè? Want jullie maken eigenlijk een, een tegengestelde beweging, in in crisistijd. Ja, wij uh, zijn heel erg positief gestemd, ondanks uh, de economische crisis. Uh, ja, we zitten gewoon positief in elkaar. Voelen jullie ook wel eens avonturiers? Avonturiers? Ja. ja, zeker. Hoor. Heel wel. Ja. In zo'n kort, zo korte tijd zoveel tenten en de uh, sky is the limit en ja. jullie zijn nergens bang voor... Nou, dat zou je wel zeggen, maar uh, ja, ik ben dan misschien er wat... Uh... Jij bent een beetje behoudend, hè, volgens mij. Jij bent de meest conservatieve van de, de, de twee hier aan tafel. Nee, ik, ik, tuurlijk, Je ik bent ik, ik ben er dag en nacht mee bezig. En uh, ja, ik, ik maak me er af en toe wel eens zorgen om. Ja, dat is helemaal... Ik denk dat dat ook heel gezond is. Ik denk dat als je je geen zorgen maakt, dan ben je niet meer scherp. Of je af en toe hier bent. Ik ben absoluut af en toe hier. <laughs> maar weet je wat het grappige is? Dat je... We hebben zoveel gedaan de afgelopen vier, vijf jaar. Dat je er af en toe ook helemaal niet bij stilstaat wat je nou eigenlijk allemaal aan het doen bent. Je bent zo hard aan het werk, je bent, uh, je bent er echt letterlijk van s ochtends vroeg tot diep in de nacht mee bezig. Dat als je een keertje een weekend of een, uh, een weekje vakantie gaat, als het, als het kan, dat je dan uh, erbij stilstaat van, goh, eigenlijk best wel veel gedaan de afgelopen vijf jaar. Gasvrijheid en redelijke prijzen. Jason en Riad boeken de successen mee in Amsterdam-Oost. Maar een blauwdruk voor het crisisbestendig maken van horecabedrijven... is het bij lange na niet. Daarvoor zul je in deze tijd heel wat rigoureuzer te werk moeten gaan. Vintage, ongepolijst, mag imperfect zijn. Balls and glory, war. Wow. en de nieuwe horeca. Morgen in het vierde deel van crisis Horeca. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. En vragen en opmerkingen kunt u mede naar de over via goedemorgennederland.kro.nl Straks Amerika reageert ingetogen op de verkiezingswinst van Barack Obama. Eerst nu het toch een tumeur, hier is Koos Postema. Ik was even ziek. Pijntjes in het hoofd, in de rug, keel, koudje gevat. Zo'n kwaaltje waar vrouwen mee doorlopen en doorwerken. Ik niet. Ik bleef lekker in bed. Ach, gut, zei mijn vrouw. En het overkomt je nu net terwijl de thuiszorg wordt afgeschaft. Maar de mantelzorg niet, mompel ik. Ze glimlacht. Even later staat er thee met honing en zacht brood naast mijn bed. Zij gaat boodschappen doen. En waarover praten ze in de winkel, vraag ik er wat later. Nou, over niet veel, zegt ze. Er wordt al wat gehoest en geproest. En iemand zei, nou ja, het heerst. Over niet veel. Het heerst. Ja, dat is waar, zeg ik, het heerst. En ik probeer koortsig te kijken... Dan slaap ik even. Een vriend belt me wakker, wenst me beterschap. Ook voor Feyenoord, wat een humorist. Ach, zegt hij, weet je wat het is? Het is herfst, het heerst. Ja, je hebt gelijk, zeg ik, het heerst. Dan is het weer stil in mijn zieke Ik denk aan de grote cabaretier Wim Kan... die eens over het najaar dichte... Het is herfst, ik sterfst. S'avonds wil mijn vrouw mijn temperatuur opnemen. En dat terwijl ik net nog één dagje bedrust had bedacht... Maar dat wil ze niet. De uitslag, die komt. 37 en nog wat. Wat is nog wat, vraag ik streng, als een harde interviewer. Het is 37.6 om precies te zijn, zegt ze. Dat is niks, stelt ze zakelijk. Lichte verhoging, stribbel ik tegen. Ze verlaat mijn kamer en ik weet zeker dat ze even haar schouders op zal halen. Later op de avond komt ze nog even aan het bed. Eén en al mantelzorg. Ze vertelt over afspraken die ze heeft afgezegd en de reacties van onze kinderen en de grote kleinkinderen die ze over mijn wankel bestaan als zorgbehoevende heeft ingelicht. Allen zeiden eigenlijk: vanuit ervaring zegt ze ongeveer hetzelfde: het Heerst. En had dan niemand zeg ik het over onze nieuwe regering. Nee, zegt ze: die heerst niet. Koos Postema, morgen aan het ochtendhumeur van Henk Spaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Vier voor half wel, we keren nog terug naar de Verenigde Staten... aan het einde van deze uitzending. Martijn Grimiers is de hele week voor ons in de Verenigde Staten... om die verkiezingen te volgen, zoals u weet. En inmiddels weten we ook wie de komende vier jaar president zal zijn. Kan u niet zijn ontgaan, Barack Obama. Martijn, nacht voor jou. Goeie, ja, goedemorgen alweer bijna voor mij, Sven. Waar heb jij de, de, de afgelopen nacht uitgehangen? Althans, Nederlandse tijd. Met andere woorden, waar heb je de verkiezingen beleefd? Rockefeller Plaza bij Rockefeller Center. Een hele hoge wolkenkrabbe met een daarop twee keer groot 270. En daaronder twee bakjes van glazenwassers die steeds als de kiesmannen bijkwamen iets verder omhoog gingen. En op een gegeven moment dan ging een van de bakjes, het bakje van Obama, door de magische grens van 270. En wist het hele plein dat Obama had gewonnen. En dat klonk daar toen ongeveer zo. Celebrate. How do you feel now? I'm really excited, I was really worried and I'm really glad he won. Relieved? I'm relieved, yes. I was kind of stressed out today. And it's a good day! It's a really good day. So, yeah. Ja, Rockefeller Plaza van dus. Uh, verder in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld ook in Chicago, was de sfeer Martijn een stuk minder uitgelaten en een stuk minder ja, euforisch dan vier jaar geleden. Hoe was dat in uh, New York, waar de meeste inwoners ook op uh, Obama hebben gestemd? Nou, dit was even een heel kort moment, hoor, en vooral ook als de camera's even op de mensen gericht waren. Want daarna was Rockefeller Plaza heel gauw wel weer leeg. Ging men over tot de orde van de dag. Mensen waren vooral opgelucht dat Obama werd gekozen, maar daarna ja geen grote feesten. Erkende ook deze man. No, no, there isn't, uh, because obviously it's a it's a repeat performance, but uh, uh, you don't expect when you don't have the new. The newness, you're gonna have uh, less excitement. Yeah, but the polls were very tight, so it it must be a relief to to see Obama win now. It, it is a relief to see him win. <laughs> Absolutely. Yeah. De onpartijdige verslaggever ook, Martijn. Jij was ook voor Obama, begrijp ik. Uh, ja, uh, toch wel een beetje. Ja. In, inmiddels uh, is er natuurlijk ook heel veel gezegd over het politieke klimaat. En, uh, en dat hoor je ook vanuit het electoraat daar terug. Namelijk dat ze in het politieke gekibbel een beetje zat zijn. Was dat ook wat jij hoorde daar vannacht bij die uh, verkiezingsbijeenkomsten? Ja, een mevrouw die zei nog tegen mij van, het is eigenlijk, ik zeg nu wel, het is een leugenaar, ik ben, hij heeft allemaal verkeerde dingen gezegd over Mitt Romney, maar nu moeten we ook met elkaar gewoon weer vooruit en nu moeten we ook weer met elkaar de schouders eronder zetten. De polarisatie, daar moeten we nou eens een keer mee klaar zijn. We moeten nu samen Amerika weer verder opbouwen. Ik zou ergens gaan ontbijten als ik jou was. Ik ga maar eens een kop koffie zoeken, denk ik. <laughs> Martijn, dankjewel voor je bijdrage de afgelopen dagen vanuit de Verenigde Staten. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel duur door naar Jeroen Wilaert. Jeroen, waar hang jij uit vandaag? In Groningen staat de gele American School Bus... de achterweg vlak achter het station... In de binnenstad hebben we vannacht uh, de verkiezingen beleefd. Uh, ik heb het uh, tot vijf uur uitgehouden. En mijn gast, Frans Verhagen, Amerika-deskundige... rolde om half zes in zijn bed. En toch gaan wij een uitgeslapen gesprek overvoeren. Eerst het nieuws <laughs> door alt -Megels. Radio 1. Het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld hebben regeringsleiders Barack Obama gefeliciteerd met zijn herverkiezing als president van de Verenigde Staten. Om kwart over vijf vanochtend werd duidelijk dat Obama was herkozen. Felicitaties waren er de afgelopen uren van onder andere de Britse premier Cameron, premier Rutte, de Israëlische premier Netanyahu en Europees Commissievoorzitter Barroso. Het schoonmaken van het terrein van de verwoeste kerncentrale van Fukushima in Japan wordt veel duurder dan verwacht. Een paar maanden geleden werden de kosten nog op 50 miljard euro geraamd. Nu wordt uitgegaan van het dubbele 100 miljard euro. Eigenaar Tepco zegt dat geld niet te hebben. Daarom vraagt het bedrijf extra steun van de Japanse overheid. En als die er niet komt, dan gaan de elektriciteitstarieven nog verder omhoog, zegt Tepco. En een Britse delegatie gaat rechtstreeks met het Syrische gewapende verzet in gesprek. De Britse premier Cameron heeft zijn afschuw uitgesproken over de weerzinwekkende misdaden... die de troepen van president Assad begaan tegen de eigen bevolking. De Britse onderhandelaars gaan proberen de verdeelde Syrische oppositie te verenigen. En de gesprekken daarover die vinden plaats in Jordanië en in Turkije. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding nog een file op de A6. Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad staat 5 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Maarten van Rossum heeft ondanks zijn heftige EEO-campagne het niet gered. Hij wordt niet de nieuwe president van Amerika. En Barack Obama had uiteindelijk de kiesmannen van Nederland niet nodig. Frans Verhagen, Amerika-deskundige. Hij kon het wel zonder Nederland, hè, Barack Obama. Ondanks, ondanks zijn grote steun hier in de 51ste... Staat van Amerika. Hij heeft het uitstekend gedaan met die 50 staten die hij had. 303 kiesmannen, dat is uh, heel behoorlijk. Dat is een stevige overwinning. Was Maarten een goede president geweest uh, in Amerika? Gaan we serieus worden? Nee, ik zeg... Maarten weet wel beter. en uh, Ik vind het soms wel eens jammer dat hij zich zo als een paljas uithangt en een Fiatje rondrijdt met vlaggetjes... Uh, want hij kan heel goed uitleggen hoe Amerika in elkaar zit. En dat kan hij veel beter doen. Ja, maar ik zeg dat ook uh, met zekere ironie. Omdat wij het in Nederland toch de afgelopen tijd ook wel erg goed wisten. Hè, over de steeds hoe, hoe het zat. Wij weten toch alles over alles heel goed. Ja. Niet alleen over de steeds volgens ja, mij. Ja. De luisteraars uh, uh, nodig ik graag uit om uh, mee te praten op 0800 1121. Over uh, de kwestie de euforie rond Obama. De euforie rond Obama was niet terecht, is niet terecht. 0800 1121. Mailen kunt u naar lijn1, apenstaatje NTR.nl en twitteren naar hashtag lijn1. Frans Verhagen, we zijn in Groningen omdat je daar uh, acht, onder andere een van de presentatoren, een van de analisten was vannacht in het forum. Hier aan de andere kant van het spoor. Um, dat, ik heb dat meegemaakt tot ongeveer half vijf. Tot voor de uitslagen over Ohio. En wat me vooral opviel was... de tintelende energie van, uh, van de plek, van het forum. Heel veel jeugd, heel veel enthousiasme. Ja, heel veel mensen zijn geïnteresseerd in de Amerikaanse verkiezingen. En ze hadden hele goede analisten, zoals je zegt. En als jij goed geluisterd had, dan had je al geweten toen je wegging... dat Obama zou gaan winnen, want daar zag het de hele nacht wel naar uit eigenlijk. Het was ook het, wel plezierig om op die manier de nacht in te kunnen gaan. Het had de schijn van spanning. Uh, ja, nee, op, op een vlak gezien had spanning. Maar toen je zag dat Florida ongeveer gelijk opliep... de bekende staat, die replicainen eigenlijk altijd winnen... als je ziet dat Obama daar in de buurt blijft... daar zelfs voor lag een tijdje... nou, dan was de spanning toch iets minder dan ik gedacht had. viel het tegen? Nee, nee, nee, nee ik vond het prima. Ik, ik, ik, ik heb het altijd voorspeld dat Obama zou winnen. Ik heb ook 300 kiesmannen voorspeld, dus ik zat er redelijk goed bij. Uh, Kijk, hij is gewoon een goede president geweest. Hij heeft veel bereikt in vier jaar. Geweest? geweest tot nu toe. Ja. Ja. En Hij gaat nog vier jaar erbij stoppen. Nou ja, als, je, als je je werk goed gedaan hebt, als je behoorlijk succesvol bent geweest... dan verdien je het om te worden herkozen. En wat misschien nog wel belangrijker is... die Republikeinen hebben vier jaar alles getraineerd en alles dwars gezeten. En dan moet je ze niet voor belonen door dan weer terug te gaan... naar het falend beleid van Bush en, uh, en Cheney. Dus het was een fantastische uitslag voor iedereen. Maar je hebt volledig ongelijk... Uh, want Leon de Winter, toch een uh, niet uh, geringe analist voor de Telegraaf... heeft afgelopen zaterdag nog gezegd dat het een ramp zou zijn als Obama nog vier jaar doorgaat. Ja, God, uh, Leon De, de, de, Leon de, de Winter gedroomde de man was toch, uh, was toch uh, Mitt Romney. Ik weet niet of, uh, of Leander Winter daarvan droomt, maar hij heeft wel zijn plek gevonden dan in de Telegraaf. Want die vonden ook dat Romney de beste man was. Ja. Hoe komt dat toch? Dat uh, er toch ook nog zoveel mensen zijn die Romney kozen? Die, voor, die, die toch de voorkeur gaven aan Romney? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je eigenlijk aan die mensen zelf vragen. Ik neem aan dat Leander Winter er ook een argumentatie bij had die iets beter was dan die van het steun voor zijn, die kickbokser. Uh, ja, ik denk sommige mensen in de zakenwereld denken inderdaad dat republikeinen altijd beter zijn voor de beurs en voor de economie. Ik geloof daar persoonlijk niks van. Je hebt in Amerika een grote middenklasse nodig, een veilige middenklasse. Mensen moeten zich veilig voelen in hun baan, in hun woningen, in hun leven. Anders kan Amerika die rol in de wereld ook niet spelen. Dus het ging niet alleen over binnenlands politiek, het ging niet alleen over economie. Het ging over de breedte van de samenleving, het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. En ik denk dus dat Romney een ramp geweest zou zijn. Want dan krijg je allemaal kleine Romney-rijke eilandjes met een hek eromheen... in een zee van private en publieke armoede. Met steeds grotere afstanden tussen die twee. En ik denk dat Obama, de bruggebouwer uh, in die tweede termijn daar misschien meer van kan laten zien... dan hij in de eerste termijn kon. Met name door tegenwerking van de Republikeinen. Dat mag ook wel, maar gelet op uh, het, uh, het fenomeen brug... daar is er sowieso erg veel aan te doen. ...maak ik een bruggetje. Want er stort nogal eens wat in daar. Uh, Geert Mak heeft het ook uh, getreffend ge beschreven in zijn Reizen zonder John. Uh, de infrastructuur, dat soort dingen. Uh, gewoon de spullen. Er is veel achterstallig onderhoud. Ja, de... Ook omdat Amerika acht jaar lang veel te veel geld heeft besteed... ...aan het uitzenden van militairen. Nou, Het is niet alleen dat. Het zit ook in de Amerikaanse mentaliteit. Als je nou die, die beelden zag van Staten Island, met, waar die storm overheen geraast was... Er staan gewoon paaltjes met elektriciteitskabels. Overal in Amerika zie je dat. Elektriciteitskabels boven de grond. Drie keer per jaar, één keer in de winter en één keer in de zomer, en dan een keer tussendoor gaan daar takken opvallen... en moeten ze dat repareren. En dat doen ze ieder jaar weer. En met al die kosten die ze daarvoor gemaakt hebben de afgelopen twintig jaar, hadden ze die dingen al lang onder de grond kunnen leggen. Alleen wat de Amerikanen nooit doen is lange termijn investeringen maken. Ze proberen steeds maar weer te repareren en, en kleine dingen te doen. Nou... Obama heeft geprobeerd, maar hij was een beetje afgeleid door de financiële crisis... en door de auto-industrie en allerlei andere belangrijke dingen. Obama heeft geprobeerd om die infrastructuur, die wegen... Uh, ook het, uh, het, het internet, uh, in het algemeen de, de, de, de publieke voorzieningen in Amerika... om die wat beter te organiseren. Ik moet eerlijk zijn, ik vond het een schande om te zien dat mensen urenlang in de rij moeten staan om een stem te kunnen uitbrengen. Dat kan toch niet? In het rijkste land van de wereld... kunnen ze dat niet behoorlijk organiseren. Maar Onbegrijpelijk. Hoort, dat, dat, hoort dat nu ook niet juist bij de door jou geschetste cultuur? Is het Amerika eigen? Ja, er zit iets in van de korte termijn investeringen. Maar zit er ook niet iets ingebakken eh, in, in, in dit soort achterstalligheid? Dat ze daarvan zouden genieten? Nee, want ze hebben ooit de nee, nee, vo voorsprong dat, gehad. Dat, dat ze dus blijven zitten met paaltjes en draden die daar maar eeuwig blijven wiegen. Dat het niet in orde is. Uh, ik heb het nogmaals overbruggen. En, uh, ja, nee, ik heb luisteren uh, in de jaren 50 met een president die de Republikeinen zich liever niet herinneren, meneer Eisenhower. Hebben ze toch die, al die wegen in, aangelegd? Dat interstate-netwerk, daar is gigantisch in geïnvesteerd. Profiteren we er nog steeds van. En op de een of andere manier hebben republikeinen daar de draad verloren... en zijn niet bereid om daarin te investeren. Dus die wegen zitten vol met gaten, die bruggen storten in. En het wordt hoog tijd dat daar wat aan gebeurt. En ik hoop dat Obama in zijn tweede termijn ook echt daar uh, aandacht besteden. Hoge snelheidsterreinen. Stonden er een stuk of vijf op het programma. Het geld wat staten kregen van de, van de federale overheid, dus van Washington... hebben ze teruggestuurd... Ja. Omdat ze wijkeren te investeren in dat soort dingen. Ja, dan denk je van jongens... Uh, zo help je wel een land naar de ondergang. Zo'n zo trein... De, de trein was het symbool ooit... in de 19e eeuw van vooruitgang. Ja. Van communicatie. Ik heb ze pas geleden op een reis door Amerika ook weer zien staan. De Amtraks Die nog maar heel weinig rijden. Uh, er is kortom nog heel veel te doen. We hadden het over de euforie rond Obama, dat is dan in Nederland uh, wel duidelijk. Uh, nou, ik zou heb... geen eu euforie noemen want iedereen was toch wel realistisch en zei toch wel van nou die hoop van vier jaar geleden, <coughs> sorry, al dat enthousiasme uh, dat is er nu natuurlijk niet. Want je, kunt, je, kunt, je kunt niet een soufflé twee keer laten reizen. Hè? De, bedoel, na vier jaar weet je een beetje wat je aan Obama hebt. Uh, je weet dat dit een behoorlijke president is, dat hij wat cool is, dat dat afstandelijk... dat hij tot mijn stomme verbazing slecht communiceert. En daar moet hij ook wat aan gaan doen. Hij kan wel een mooie toespraak houden. Maar ondertussen heeft hij uh, nagelaten om zijn beleid goed te verkopen aan de mensen. Ik denk dat hij daar in de tweede termijn ook wel wat aan zal gaan doen. Ik zag niet zoveel euforie, ik zag wel blijheid dat het Obama is geworden en terecht. Ik heb hier een mail van Jan Bakker, die vraagt zich af of het uit puur... Europees eigenbelang niet veel beter zou zijn geweest... dat Romney deze verkiezingen gewonnen had. Want in een verrotte economie moet nu eenmaal eerst gesaneerd worden... voordat er weer vooruitgang is. Een redenering van Jan Bakker. Ja, nou, voor zover ik het programma van Romney heb gehoord... en dat programma dat zwaaide alle kanten op... was dat voor verlagen voor de rijken... en bezuinigen op alle sociale voorzieningen... en zowat de hele overheid in Amerika... volgens mij krijg je daar geen sterk, sterkere economie van. Nee. Als het dan Romney had gelegen... had hij de auto-industrie laten omvallen... Sterker economie, ik geloof er niks van. Meneer Kivit aan de telefoon die zegt als Amerika failliet is, heeft Obama het daar niet over. Niet waar meneer Kivit? Ja, dat klopt. Amerika is net zo erg als Griekenland. En China die heeft alle schuldpapieren van Amerika, want die kopen alles op. Dus Amerika heeft niks meer in te brengen. Het is een derde wereldlangtje geworden, net zoals Griekenland. En daar praten ze nooit over. En wat, dat heb had, ik nooit had, gehoord daar op de televisie. En in die vragen praten er ook nooit over. En had meneer Rommel? Iedere dag, iedere minuut wordt die schuld over. Zelfs een bordje, ik kan het niet uitspreken hoeveel dat is. Maar als ik 100 euro verdien en ik geef 110 euro uit, dan loop ik een keer vast. En zo is het in Amerika ook. En als je die 10 euro uitgeeft aan een investering in iets wat naar de hand geld op gaat leveren, dan is dat een verstandige investering. Zeker als, als de, de rente nu op 0% staat. Op als de Chinezen alles opgekocht hebben, heb je niks meer te investeren. Natuurlijk wel, die Chinezen hebben De Chinezen hebben, Chinezen ook... hebben alles schuldpapier van Amerika. Ja, daardoor hebben ze een groot belang bij het welzijn van Amerika. Dat hebben ze de Amerikanen niet zo bedoeld, maar dat komt wel mooi uit. Maar waarom hoor je dan nooit niet ja, daar nooit niks over? Daar heb ik zat over verteld, maar dan heeft hij naar de verkeerde programma's geluisterd, vrees ik. Ja, dat is nou heel of zo denk ik, of niet? Nee, je moet eens gewoon kijken, amerika.nl. Daar vertel ik het iedere oh. dag. Oh. Oké, okay, <laughs> dat, maar... dat wil je doen. Ja, oké. Okay. Maar het is al zo. Nee, het is niet zo. Amerika is niet failliet. De schuld van Amerika is in verhouding tot een land als Griekenland of Italië of Spanje veel lager. En bovendien, ja. zodra, zodra de economie weer draait in Amerika... en je zit nu al op 2% groei per, per, kwartaar, per jaar... dan nou, zijn dan die, die schuld, dan zijn de de schulden heel in snel ingelopen... want dan gaan de inkomsten van de overheid met de noodgang uh, omhoog. Dus dat is niet te vergelijken met landen die 4-5% per jaar achteruit kachelen. Ik geloof. We de polen ja, moeten halen omdat de Nederlanders niet meer willen werken. <laughs> ja, ja, maar dat nou, denk ik dat we toch erg ver van Amerika vandaan zijn. Meneer, meneer Kievit, eh, dank u wel. Eh, ik pik toch wel even een deel van uw opmerking mee. Amerika als derde wereldland in zijn totaal. dat is natuurlijk een grove generalisatie. Maar. Als je daar bent, dan zie je het wel, die, die ja, ja. enorme contrasten. Ik, ik heb er ook wel over geschreven. Het is in sommige plekken van Amerika alsof Sandy daar elke dag langs komt nou, Ik zou je vertellen, dat, is niet, dat zijn helemaal niet de meest achterlijke staten. Mijn vrouw die komt uit Californië, dus ik kom heel vaak in Los Angeles. Uh, Californië was ooit de mooiste en de beste uh, best georganiseerde staat van het land. Fantastisch onderwijssysteem, uit publieke kosten en publiek gefinancierd. Uh, de bekende wegen rondom Los Angeles. Nou, het is allemaal in elkaar gedonderd omdat mensen niet bereid zijn om belasting te betalen om daarin te investeren. En daar zit hem het probleem van Amerika. En dat is niet, ze, ze moeten niet Europees worden, maar ze moeten nadenken over wat een samenleving verlangt. En de samenleving verlangt dat je samen wat doet. Bill Clinton zei dat fantastisch op de conventie. Die lange toespraak, weet je wel. Hij was 20 minuten geboekt en hij bleef maar 5 tot 50 minuten doorpraten. Die zei: We are all, all in this together. Nou, fantastisch thema voor de presidentscampagne. Ik Kan niet beter bedenken. Want daar gaat het om. We moeten het samen doen. Was uh, de overwinning van, uiteindelijk overwinning van Obama, toch ook niet een beetje het resultaat van genoemde Clinton, zijn steun? Nee, ja goed, dat hielp, maar... Uh... Begin september heeft hij een redenvoering gehouden die in kracht en in uitstraling veel mooier, veel, uh, veel treffender was dan wat Obama zei in die, in die tijd. Nee, dat kun je aan Bill overlaten, fantastische toespraak, maar vergeet niet, er stond voor hem niets op het spel. He, dus Clinton kon vrij uitspreken. Hij kon zeggen wat hij wilde. Hij kon ook dingen zeggen die misschien niet zo lekker vielen. Want hij hoeft nergens voor gekozen te worden. He, dat is het voordeel van een, een, een staatsman die na zijn eigen carrière is kan zeggen hoe het echt in elkaar zit. En dat deed hij fantastisch goed. En ik had gehoopt dat Obama, maar ja, dat zie je weer met dat communicatieve probleem. Dat Obama daar wat beter op zou aanpikken. Dat heeft hij wel. Een beetje gedaan. Maar wat mij betreft had hij dat, dat thema van We are all in this together, had hij wat, wat meer mogen oppikken. En zeker in het eerste debat, natuurlijk. Waar Romney ineens een totale ommekeer maakte en zich voordeed als een gematigd persoon. Ralf aan de telefoon. Die vindt het toch jammer dat Romney niet heeft gewonnen. Vertel. Ik vind Nou, om te beginnen ben ik als ik ben Nederlander, maar als ik Amerikaan was, was ik een republikeinstemmer. Waarom dan? De Amerikaanse politiek die is, herken ik het best in het, in het republikein zijn. De houding, de levenshouding van de mensen daar, die is, dat is duidelijk die is, nog altijd van, van, een, van een emigrantenland van vroeger. En dat is die op dat optimisme, dat, dat onherstelbare optimistie wat ze altijd hebben, al, al treft ze een ramp. Ze blijven optimistisch en ze. Het straalt het gewoon uit. Ik heb uh, in mijn vroegere leven bij de heb ik een aantal walen ik, ik vaak in Amerika geweest. Er wordt onmiddellijk gereageerd. Als je wat nodig hebt, als er een problemen aan de hand zijn, het wordt onmiddellijk opgelost. De vaart die, die erachter gezet wordt, die vond ik altijd geweldig. En dat, dat, dat zit die mensen ook in het bloed. Maar en ik geloof wel. Trekking... Is, ja. is, is dat niet een, uh, wat je schetst? Is dat niet een algemeen Amerikaanse trek? Is dat nou noodzakelijk republikeins? Want er zijn er genoeg Democraten die precies dezelfde manier ja, de boel aanpakken. Dat, dat... Dat kan wel, maar je merkt toch dat. Het is hier niet voor niks dat de democraten die worden in Nederland bijna, bijna de hemel ingeprezen, verheerlijkt als het ware. Dat wordt geïdentificeerd toch met, met, met een soort socialisme. Dat overigens in Amerika zelf ook. Nee, dat, dat, dat, ja, alleen dat door de republikeinen regen. hoor. Nou, het, is, het punt is hier, ik vind het toch opvallend dat, dat hier vooral de media ook... en dan, dan, dan met name de linkse media, die zitten, die zitten er bovenop de, van, van de Republikeinen... vooral met Van die daar deugt helemaal niets van. En dat vind ik bijna onbegrijpelijk, want... Nogmaals, Amerika-kenners, die zullen toch echte kenners, die zullen toch een ander beeld van, van, van de Republikein. Dat zijn geen idioten, dat zijn ook geen waanzinnigen. Geen maar, halve en, garen, zoals Martin Hulse nee, dat niet. altijd zegt? Nee, het is veel erger, ze nee. we weten wat ze doen. Wat vindt u van is, die belastingverlaging voor de rijken? Ja, nou, ik, ik ben überhaupt ben ik dus voor een eerlijke uh, uh, uh, aanpak van, van belastingen. Uh, maar dan moet je toch nogmaals, niet bij de Republikeinen zijn? Ja, dat, nou, ik denk toch wel, je moet een prikkel houden, dat is net als in Nederland. Overigens ook een overeenkomst, hè. de Nederlandse politiek die hangt momenteel op, op, het, op het systeem van, van de gezondheidszorg. Eigenlijk is dat in Amerika ook een probleem, nog steeds. Dat, van, dat zijn dan de vierkassen een van de weinige overeenkomsten. En, en wat, rest... vindt u, wat vindt u eigenlijk van de sociale standpunten van de Republikeinen, de abortusstandpunten en dat schoolgebed en de gun control? Nou... Dat, kijk, dat is een onderdeel van, van, een, van een groep die, die, die zich in de Republikeinen ophoudt. Er zitten, zitten natuurlijk zitten godsdienstfanaten tussen. En ja, Maar als je de Republikeinen een... stemt, dan krijg je die er toch gratis bij? Nee, maar die, die, die, die, die, dat zit, dat zit in, in, in de Republikeinen. Die behelzen dat een breed spectrum aan, aan, aan meningen... die natuurlijk niet, niet uh, bepaald uh, positief uh, uitkomen voor de. Maar de Republikeinen als geheel, die herbergen dus een veel groter uh, deel... Wat, wat wel gezond verstand heeft... Ja, dat is het nadeel van, van, van deze partij. Dat er een heleboel godsdienstige groeperingen die hier in Nederland een aparte status hebben, die zitten daar verenigd in, in, in de, in de Republikeinen. Dat nee, is de ik... andere kant. Maar is, Ralf, Ralf, is er dan helemaal niets goeds aan de democraten daar in Amerika? Nou, ik.. ik... <laughs> Dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Ik ben, ik ben geen Amerikaan. Maar ik kies als ik Amerikaan zou zijn, dan was ik heel bewust... had ik Republikeins gekozen. Niet alleen nu, hoor, dat al jaren geleden. Ik vind ook de Republikeinse buitenlandse politiek... die, is, die spreekt me veel meer aan. Ik denk dat dat voor een uh, situatie in, in, in de Arabische landen... ook dat dat had een veel krachtiger Amerikaanse houding Dat Obama deed dat niet. Hij liet zich door, door, door wat, ja, naar nou mijn idee, wat linkse idealisten... Een softie, die Obama... Ik vind het, buitenlandse politiek, ook zeker voor Israël... wat, wat heel belangrijk is, die, hebben, die, hebben, die verdienen een krachtige steun. En dat is alleen maar Amerika die dat kan geven, dat, helaas. Dat alleen... gaat... Dit gaat ook al twintig jaar zo door. Dat is uh, natuurlijk ook een van de opdrachten van Obama. Om in het buitenland ook te helpen orde op zaken te, te, te, te, te brengen. Uh, Johan Versloot, die heeft, uh, dankjewel Ralf trouwens voor het nou, bellen. Ik, Johan ik, Versloot, die heeft gezegd dat meneer, meneer, met een tweet dat meneer Verhagen Amerika door een iets te roze bril ziet. Heb je dat weer? Volgens mij hebben ik een, een hele, heleboel slechte dingen over Amerika gezegd. Dat ze niet investeren in infrastructuur. En dat ze allerlei andere problemen op te lossen hebben. Dat noem ik geen roze bril. Ik ben heel, heel nou ja, kritisch en ook heel bezorgd over Amerika. Ik, ik zei al, mijn, mijn vrouw is Amerikaans. Mijn kinderen hebben een Amerikaans paspoort. Ik heb er zelf gewoond. Ik hou van dat land. Ik zie het naar de knoppen gaan. Dus ik ben helemaal niet rozig daarover. En het is tijd... Uh, uh euforie, dat doen we niet meer aan, om realistisch te zijn. Ook voor Obama. Dat wordt dus een andere Obama dan de afgelopen vier jaar. Want eh, mevrouw Wensink heeft hier ook gereageerd, heeft gezegd... Obama kan nu gaan opbouwen. Ja, nou kijk, wat Obama moet gaan doen is, wat hij, wat hij niet gedaan heeft in het eerste termijn, is meer politiek spelen. Hij, hij wilde dus echt die bruggen bouwen. Hij wilde een vergelijk vinden tussen, tussen democraten en Republikein. Nou, de Republikeinen hebben dat van dag één gedwarsboomd. Hij moet nou gewoon koppen tegen elkaar slaan. Hij is herkozen, hij heeft een politiek mandaat. Hij kan nu echt streng zijn. Hij, nou, hij, moet, hij, moet, hij moet politiek spelen en dat is lastig voor Obama, want Obama is cool, is academisch, uh, wil graag nadenken over problemen en dan een besluit nemen. Ja, zo werkt het niet om die dingen gedaan te krijgen, dus hij moet gewoon aan de bak. Mevrouw Wensing, waar denkt u aan als Obama moet gaan opbouwen, volgens u? Uh, nou, ik denk aan uh, waar het vaak over ging de afgelopen dagen tijdens de verkiezingen, die euforie van de eerste overwinningen. Iedereen had al zijn hoop en haar hoop op hem gevestigd en ja, heel veel Amerikanen zijn toch enigszins naïef en die dachten van nou, nu ben ik niet meer werkeloos, nu ben ik niet meer arm, nu komt alles goed. Ja, dat kan natuurlijk niet met zo'n grote schuld die Bush achter heeft gelaten en de toestanden die uh, daaruit ontstonden. Ook die hele hypotheekaffaires en die huizen die weeg kwamen te staan. Mensen moesten geld verkopen, de banken die dus de, de heleboel oplichten. Ik bedoel, je zou maar zo'n erfenis in, in je schoot geworpen krijgen. Dus ik denk dat de eerste vier jaar ook, misschien voor heel veel mensen... maar ook voor Obama zelf, zijn tegengevallen. Omdat er zoveel dingen bij kwamen kijken. En dat is nu allemaal naar buiten gekomen. Iedereen is daarvan op de hoogte, tenminste degene die zich willen verdiepen. En dan denk ik, nou kijk, dan is er nu tijd... Ook juist met Obama om te kijken van we gaan vanaf hier proberen om daar steeds meer uh, uh, het, uh, op te bouwen, meer, meer is... vanuit de nederlaag. Uh, uh, maar is dat in ja. de komende vier jaar, zijn die komende vier jaar wat dat betreft ook niet een, een veel te korte tijdspanne, mevrouw Wensing? Nou, misschien wel, maar het, het is wel veel duidelijker geworden wat er allemaal nog te doen valt. Nee, mevrouw maakt een goed punt. Hè. De banken zijn gered door Obama. Dat was ook nodig, want dan zou het systeem omvallen. En een aantal van die Tea Party, enthousiasten, die Republikeinen hadden dat ook graag eh, zien gebeuren. Wat Obama niet gedaan heeft, omdat hij daar geen kans voor heeft gekregen is die mensen die met een slechte hypotheek zitten, hè, die dus in een huis zitten wat uh, oververhypothekeerd is... en waar ze niet uit kunnen ja. en waar ze de schuld niet van kunnen afbetalen, die had hij ook moeten helpen. Hè? Dus de banken ja, zijn wel ja. geholpen, maar de individuele burgers niet. En daar kan hij nu misschien wat aan doen. Want als je Precies. die crisis oplost, hè, als je zorgt dat mensen weer safe in hun huis kunnen wonen en hun schuld kunnen afbetalen... dan los je ja. een heleboel andere problemen ook meteen op. Dus hij moet ja, dat echt... denk, ik. Ja, mm -hmm. denk ik ook, ja. Maar dan, dan, dank u wel mevrouw Wensink. Uh, ja. Nog even op dat punt uh, van Ralf doorgaan over het buitenlandbeleid. Uh, uh, softie of niet. Die kwestie Israël-Palestina ligt daar nog steeds. Uh, ja maar. en die ligt er over 20 jaar ook nog steeds. Want de doorbraak daar moet van Israël komen. Niet van Amerika. En Israël, Amerika kan druk zetten wat hij wil. Ik heb een acht jaar Bush, Bush-Cheney, geen enkele vooruitgang gezien in het Midden-Oosten. En vier jaar van Obama ook niet. Ik heb alleen maar gezien dat de premier van Israël, Netanyahu, zich nogal nadrukkelijk aan de kant van Romney heeft opgesteld. Op fraayage is geweest op het Republikeinse congres. Ja, als je op die manier politiek wil gaan spelen, dan gebeurt er helemaal niks in het Midden-Oosten. En ik denk eerlijk gezegd dat Obama er goed aan doet om daar niet al te zeer zijn vingers aan te branden. En alleen maar te zorgen dat Israël geen, geen dwaze acties onderneemt met het bombarderen van Iran. Wat Romney heel graag zou hebben gedaan. Maar Syrië ligt er ook nog steeds? Ja, dat is probleem. Nou, daar kan hij nou misschien wat meer aan doen. Want bijvoorbeeld een, een, een vliegtuig, Misschien, een misschien met drones? <laughs> Barack ja. drone, drone Bama, zie ik hier een, een reactie van, van Nou, die Bas. drones is wel een interessant punt. Kijk, Ik vind dat Obama behoorlijk goed buitenlands beleid gevoerd heeft... gegeven de omstandigheden en gegeven de mogelijkheden die Amerika had. Maar die drones... Daar zit natuurlijk wel een ethisch probleem aan. Want als je zo'n drone op het dak gooit van een paar terroristen... dan lopen er altijd uh, vrouwen en kinderen in de buurt. En is dat, mag je dat doen? Is dat gerechtvaardigd? Daar moet Obama ook een antwoord op geven. Hij heeft een prachtige toespraak gehouden toen hij zijn Nobelprijs kreeg. Ja. Z n, z n veel te vroeg het Nobelprijs, onterecht het Nobelprijs. Had hij niet moeten aannemen? Had hij niet moeten aannemen. De Nobelprijs voor de Vrede heb je het daarover? Ja, dat had hij niet moeten doen. Uh, dat was een soort uh, een, een vergiftigde pijl noemen ze dat. Hm. Uh, maar hij heeft toen een toespraak gehouden over just wars. Wanneer het gerechtvaardigd is om oorlog te voeren en om mensen te doden. Want dat doet hij met die drones. En dat moet hij toch echt eens beter op een rijtje zetten. Want het past ook helemaal niet bij democratie. Het past niet bij zijn filosofie, bij zijn visie op de wereld om zomaar al te wild uh, met, die, met die drones rond te strooien. Amerika moet niet uh, in, in de business zijn van targeted killings... zoals ze dat noemen, hè? van uh, doden in opdracht. Dat, uh, dat, dat past eigenlijk niet bij Amerika. Net zo min als Guantanamo, net zo min als het martelen. En daar moet Obama echt over nadenken. Dat zijn van die dingen waar hij moet, aan moet gaan werken... om in de geschiedenis uh, zijn eigen stempel Je zegt, je zegt het te... mooi, hij heeft een rapport gekregen nu van de kiezers... Uh, goed op weg, Barack. Ga zo door. Maar moet wel iets harder werken. Maar hoe gaat hij de geschiedenis in? Nou, hij staat nu al Deze... vrij, vrij hoog in de, in de presidenten, top 44. Simpelweg omdat hij dat economisch systeem gered heeft. Uh, maar vooral omdat hij de belangrijkste sociale wetgeving in 50 jaar heeft doorgevoerd. Namelijk die verzekering voor 45 miljoen Amerikanen... die anders in de kou stonden. Ik denk even aan, aan, aan Nederland uh, toch. Uh, we hebben een Nederlandse ambassadeur in Amerika... Rudolf Beekink, die notabene economie gestudeerd heeft in Groningen. Mm -hmm. Dus uh, die heeft er uh, verstand van wat de president aan het doen is. Maar hij, is ook benoemd, maar... hij is ook benoemd door de minister omdat hij een VVD'er was. Dus ik weet niet of hij... Door meneer Roosentaal nog. Ja. Ja, ik weet ja. niet of, hij, of alle verstand daar nou samengebald zit. Los van welke ambassadeur daar nu zit... het gaat even over... Over Nederland, de economie en de stijging van de uitvoer van Amerika. In 2010 was de uitvoerwaarde, dat uh, door een nijvere redactie uh, laten uitzoeken... ...naar de VS met 22% gestegen. Dat zijn nou naar de VS vanuit Nederland? Ja. ja je zei het eerst de, omgekeerd. Naar de VS. Maar wat voeren wij in vredesnaam uit? Uh, Heb je een nijvere redactie dat ook gevonden? Ja. Voor 25,1 miljard euro gaat er uit, Amerika op, uit Nederland toch naar Amerika, naar bloemen, Amerika toe. En, uh, kaas, uh, bloemen en kaas. Bloemen en kaas. Okay. Ik denk geen auto's. Nee, maar nee. Even, even over het algemeen. Ja. Hoe, hoe belangrijk is uh, uh, Amerika voor Nederland? Oh, Amerika is heel belangrijk voor Nederland. Ik geloof dat wij nog steeds daar de tweede investeerder zijn. Dat zal wel teruggelopen zijn. Maar grote verzekeraars hadden daar belang. Ik geloof dat dat na de financiële crisis wat anders ligt. En Nederland is een exportland, uh, of althans een, een handelsland. En Amerika, daar valt mee te handelen. En Amerika is natuurlijk, ook buiten het economisch terrein... gewoon de beschermer toch van het Vrije Westen en van ons systeem uh, en, van de, en van onze waarden. Is het dus goed dat Obama er nog vier jaar zit voor Nederland? Of maakt het niet veel uit? Ik denk dat dat wel uitgemaakt had. Maar dat komt door wat ik eerder zei. Je hebt die brede middenklasse nodig. Je hebt een veilig economisch systeem nodig voor Amerika om zijn rol in de wereld te vervullen. En als je dat systeem ondermijnt door mensen onzeker te houden... en onzeker te maken en die middenklasse te, ver, te verkleinen, Kijk, alle, alle grote landen zijn uit op middenklassen. Dus kijk naar India, kijk naar China, kijk naar Rusland. Je ziet overal een middenklasse opkomen. Dat leidt tot stabiliteit, dat leidt tot wereldmacht. En dat geldt ook voor Amerika. En daarom is het zo belangrijk dat Obama is herkozen. Hij schijnt ook te komen naar Nederland. Grote topconferentie. Dan zijn wij met de bus... In de buurt. Dit was de day after, de morning after. Van lijn 1 uit Groningen. Frans Verhagen. dankjewel. We hebben de komende vier jaar veel Het laatste nieuws. Tonight: the task of perfecting our union moves forward. Ja, ben, ben ik erin? Ja. Ja, ja het is uh, iedereen, iedereen roept het nu. You can make it here in Ohio. President Barack Obama. Je Mag nu zeggen dat Obama de verkiezingen heeft gewonnen. The president of the United States defeats Mitt Romney. Toen dat bericht inderdaad op die schermen verscheen, het ontplofte alle armen in de lucht. Het historische moment is denk ik wel daar nu gekomen. En we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.